Bent u weer terug? Ik ben weer terug. Is staan er nog niet? Die komt wat later. Trombose dienst. Dag Jaap. Huh? Ik ben terug. Is er nog iets gebeurd? Goed. Dag Geert. Dag Maarten. Wil je noteren dat ik twintig vakantiedagen heb gehad? 20. 20. Dag Maarten, ben je weer terug? Ik ben weer terug. Heb je een goede vakantie gehad? Meestelijk. Hoeveel hebben jullie nou gelopen? 500 kilometer. 500 kilometer? Dat zou ik nooit kunnen. En dat lijkt meer dan het is. Het is niet meer 20, 25 kilometer per dag. En je bent om 9 uur al op pad. Eh, tot een uur of 6. En heb je nog aardige waarnemingen gedaan? Roofvogels en Slangen. Roofvogels en slangen, dat lijkt me toch wel heel bijzonder. Ook giftige slangen? Ik dacht het wel. Alles vooral. Hoe gaat het met de uil? Ik hoor hem nog regelmatig, dus ik geloof wel dat het goed gaat. En met Sim? Met mevrouw de Nooier gaat het ook wel goed, geloof ik. Maar daar weet ik niet zoveel van af natuurlijk. Dat kun je beter aan Jan vragen. Um, Ad is ziek. Wat heeft hij? Hij heeft weer last van een stip in zijn keel. Ik heb hem aangeraden om toch eens naar een specialist te gaan... maar hij wil het liever homeopathisch genezen, geloof ik. Misschien moet hij zijn amandel eens laten knippen? Dat weet ik niet. Daar heb ik geen verstand van. Mijn amandel is ook geknipt. Ik heb toch een gul gehad van de dokter omdat ik niet huilde. En mijn broer omdat hij niet huilde en niet schreeuwde. Ja, het schijnt dat het heel pijnlijk kan zijn. Ja. Is er verder nog iets gebeurd? Nee... Behalve dan, dat er op het muziekarchief een nieuwe dame is aangesteld, in de plaats van mevrouw Greep. Dag, heren. Het doet me genoegen, dat je er weer bent. Ik zag je jas hangen, en ik dacht, hier is er weer, hoe heb je dit gehad? Goed. <laughs> Altijd natuurlijk. Veel gelopen? Heel veel. Ik heb anders ook nog een gek verhaal. Ik heb gesolliciteerd, naar de plaats van hoofdadministrateur. Bij de vuur. Ik dacht... Laat ik dat voor de aardigheid eens proberen. Krijg ik toch niet. En laat ik hem nou krijgen. Nooit op gerekend natuurlijk. Mm -hmm. Zoals hier krijg ik het natuurlijk nergens meer. Nee, maar ik begrijp wel dat dat geen reden is om te blijven. Wanneer weer weg? Zo gauw als het kan. Goed. Ik zal het met Bart bespreken. Ik vind het wel lullig, hoor. Nee, waarom zou het lullig zijn? Je komt hier geen stap verder. Dat is ook weer zo. <laughs> hoe gaat het met zien? Wist jij dat van Jan? Jawel. Maar ik vond dat het niet op mijn weg lag om je dat als eerste mee te delen. Nee. Anton, hoe was de vergadering van de redactieraad eigenlijk? Je hebt wat gemist. Dat zou wel, maar ik bedoel eigenlijk de vergadering zelf. Ik heb de notulen op je bureau gelegd. Lees die maar eerst. Ik ben even op het muziekarchief. Ik ben koning. Ik werk hier ook. Elsje Helder. Ik heb een onderwijzer gehad die Helder heette. In Den Haag? Op de lage school in de Vlierboomstraat. Ach, dat was dan mijn vader. Hé. Hey. De wereld is klein, hè? Hebben we dan ook nog samen op school gezeten? Ik ben van 35. Ja, natuurlijk, maar dan heb je wel tegelijk met mijn jongste broer op school gezeten. Koning? Gek hoor. En wat doe je hier nu? Dat nieuwe meisje op het muziekarchief is de dochter van een van mijn onderwijzers. Dacht ik het niet. Dat heb ik nou gedacht. Toen ik hoorde dat ze uit Den Haag kwam, toen dacht ik... Dan heeft Maarten haar vast gekend. En anders niemand. Nou, ik heb daar een ander idee over. Voorstel van professor Pieters. Om de redactieraad uit te breiden met vertegenwoordigers van de Brabant en de respectievelijk dr. Randers Morsman en professor Appel. Dat kan natuurlijk niet. Daar was ik al bang voor. Ik neem tenminste aan dat je het over de nooddule hebt. Ja, waarom heb je dat niet meteen geblokkeerd? Ik heb toch gezegd dat ik het eerst met jou moest bespreken. Dat staat erin. Zoiets hoort helemaal niet besproken te worden. Er gaat toch niet iemand uitnodigen voor de redactieraad omdat hij Brabander is? Of Limburger? Maar Appel zit toch ook in de commissie? Toch niet omdat hij Limburger is? Dan hadden we Morsman wel voor Brabant genomen. En waarom hebben we Morsman niet genomen? Omdat hij niks voorstelt. Dat is het criterium. Niet of hij Brabander is. Tegen Morsman heb ik ook bezwaar gemaakt. Ik heb gezegd dat ik hem niet zwaar genoeg vind. Je had bezwaar moeten maken tegen de manier van denken... Je weet hoe Pieters is. Pieters denkt in die dingen nu eenmaal anders dan wij. Daarom, als we niet reageren, dan staan Morsman en Appel al in het volgende nummer op de binnenkant van het omslag. Zeg maar wat ik doen moet. Je moet een brief schrijven dat het niet doorgaat. Als jij dan maar zegt wat erin moet staan. En waarom alleen Brabant en Limburg? Het trekt de grens gewoon bij de Moerdijk. Natuurlijk, voor hem ligt daar de grens. Ja, voor mij ook, maar niet als Pieters er zijn hand naar uitsteekt. Dan ligt hij tussen Roosendaal en Essen, waar hij hoort. Hier is een meneer Boesman voor u. Dank u. Dag meneer Boesman. Nee, hij is hier. Oh, hè. Uh, is bij u? Wil ik hem even aan de telefoon vragen? Nee. ...stuurt hem dan maar naar boven. Ik wil het best even doen, hoor. Nee, st st stuur hem dan naar boven. De voortrap. Ik ga hem wel tegemoet. Daar is Boesman. Zal ik dan maar niet naar hiernaast gaan? Wat je wilt. Dag, meneer Boesman. Dag, heer Koning. Ik wist niet dat u zo hoog zou zitten. Dat is niet te hoog. Nee, maar je bent niet gewend, hè? Dat trap hem klim. Dat heet niet bij ons. Daarheen. Geef u jas, mij. Zijn daar de toiletten? Ja. Nou, dan gaan we daar maar eens even heen. Heb je hem weggewerkt? Hij is op de wc. Jij komt er toch ook bij? Hè? Als je denkt dat dat nodig is. Tuurlijk. Ik ben hier. Juist. Ja, ik, ik was even de richting kwijt. Dag, heer Muller. Dag, meneer Boesman. Gaat u zitten. Is Boerakker er niet? Die heeft een andere baan. Zo? Wilt u een kop koffie? Wel graag. Zal ik die even halen? Dat is jammer, want daar had u een goeie aan. Ja, dat is jammer. Zo'n goede krijgen we niet weer. En ook iemand die hard had voor zijn werk. Ja. U ziet hier anders wel mooi in het centrum. Heel mooi. Moest u hier zijn? Ik ben bij mijn zoon, die uh, woont in permanent. Ja, mijn tweede zoon dan, want uh, ik heb er twee. En ik dacht, kom, ik ga de heren dus opzoeken. Daar hebt u goed aan gedaan. Het is anders een heel eind. Ik bedoel, uh, van Drenthe hier naartoe. Dat is een heel eind. Ik wist niet of u suiker en melk wilt hebben. Geef maar wat, heer Muller. Maar waar ik nou eigenlijk voor kwam, heer, en dat is de zaak van de film. Hebt u daar nou al met de directeur van het museum over gesproken? Nee, want de directeur gaat aan het eind van de maand weg. Er komt een nieuwe. En, en hoe heet die, die nieuwe, bedoel ik? Vester Juring. Vester Juring. Vester, is dat zijn voornaam? Nee, dat hoort nog bij zijn achternaam. Zijn voorletter is M. Komt u misschien in Drenthe? Dat weet ik niet. Maar ja, dat zou het wat makkelijker maken, lijkt me zo. En uh, <coughs> wanneer zou u deze meneer vester Jurin kunnen aanspreken? Toch niet eerder dan december. Dan heb ik een vergadering. En als u hem nou eens opbelt? Voor zoiets kan ik hem niet opbellen. Je zou er natuurlijk wel eens naartoe kunnen gaan... Hij moet zich toch eerst inwerken? De zaak is namelijk deze, heren. Dat de jongens in het dorp ongeduldig wordt. We hebben nu speciaal voor de film een boerengilde opgericht... en we zijn druk bezig met de verschillende werkzaamheden te oefenen... zodat we straks de rollen over de besten kunnen verdelen. Maar ze willen nu ook wel eens weten voor wanneer de film gepland is. Anders gaat de geest er even weg. Maar zover ben ik nog lang niet. Nee, precies, en daarom ben ik dan ook hier. Hadden we niet met hem moeten gaan lunchen? Om elf uur? Dan hadden we hier nog anderhalf uur moeten zitten. Dat had ik nooit volgehouden. Wat ga je nou doen? Ik weet het nog niet. Het loopt ons aardig uit te klauwen. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Nummer 11. Juffrouw Tjitske van den Akker. 25-jarige de Bibliotheek en documentatieschool. Studeert MO Geschiedenis. Wil om die reden drie dagen per week werken. Is dat al? Ik heb het geloof ik al gehoord. Dan zal ik je even halen. Hier heb je haar brief. Jitske van den Akker. Dit zijn Asjes, Muller. U bent de dus schuffer van den Akker. Ik ga u eerst vertellen wat we hier doen, zodat u weet waarnaar u precies solliciteert. Wij houden ons bezig met de ruimtelijke verspreiding van gewoonten, gebruiken, gereedschappen, technieken, zoals paasvuur de dorstvlegel, de zeis, het roggebrood, Met de bedoeling om uit die verspreiding de ouderdom van dat gebruik vast te stellen. Dat is ons tot nu toe nog nooit gelukt. Maar daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. Want u zou een plaats krijgen bij de documentatie. Die documentatie heeft de beschikking over een bibliotheek. Een knipselarchief, een verhaalarchief. Ongeveer 50.000 vragenlijsten. En een kaartsysteem met ongeveer 600.000 fiches. De bibliotheek moet op peil worden gehouden. Het knipselarchief moet van knipsels worden voorzien volgens een bestaande systematiek. Het verhaalarchief met verhalen die we met veldwerkers verzamelen. In het kaartsysteem moeten ongeveer 60.000 trefwoorden, alle gegevens uit de vragenlijsten worden ondergebracht. En verder alle gegevens die we in literatuur, boeken, tijdschriften op ons vakgebied aantreffen. Nou, dat is het nog veel. Uh, is er nog iets wat u daarover wilt vragen? Nee. Uh, hebben jullie iets te vragen? Ja, ik heb wel een vraag. U schrijft in uw brief dat u bezig bent met uw examen MO Geschiedenis. <lacht> Kunt u ook zeggen hoe ver u precies bent? Ik moet nog twee tentamens doen. Twee tentamens. <lacht> En welke zijn dat precies? Vaderlandse geschiedenis en paleografie. Vaderlandse geschiedenis en paleografie. Dank u wel. Dat was het in eerste instantie. Uh, jij? Ja. <coughs> u hebt de bibliotheek en documentatieschool gedaan. Beviel u dat niet? Jawel. Waarom niet? Omdat u daarna geschiedenis bent gaan doen. Als het me niet bevallen was, was ik er wel mee opgehouden. Maar toen bent u toch maar geschiedenis gaan doen. Is daar dan een bezwaar tegen? Nee. Maar wat trekt u dan in deze vacature aan? Ik dacht dat het wel een historische bibliotheek zou zijn. Ja, dat is zo. Hebt u een auto? Nee. Hoe denkt u dan in deze wereld vooruit te komen? <laughs> <laughs> u krijgt dus zo spoedig mogelijk bericht van ons. Als het kan, nog voor het eind van de week. Geef u maar. U wilt niet in uw jas geholpen worden? Nee, nee. <laughs> u komt uit Friesland? Bent nee. Met die familie van de van Akker die van de mond van de oude Middelzee heeft geschreven? Mijn familie komt uit de wouden. <laughs> Anarchisten. Dag, juffrouw van de Akker.